Ah, Frits. Ik heb van Mark gehoord dat je een baantje voor me hebt. Nou, zo heb ik dat niet gezegd. Uh, ik heb wel werk, maar ik weet niet of ik er geld voor kan krijgen. En ik weet ook niet of dat werkje wat lijkt. Hmm. Wat is dat voor werk? We zijn bezig met een boedelbeschrijvingsonderzoek. Uh, we hebben nu zes dorpen uit de 19e eeuw. Ik zoek iemand die in het gemeentearchief van Amsterdam gaat kijken... of we dat kunnen aanvullen met een stad in de 17e en 18e eeuw. En wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is na te gaan hoe nieuwe voorwerpen zich... over de verschillende sociale groepen in de stad verspreiden... en hoe oude verdwijnen, grof gezegd. Dat lijkt me wel aardig. Dan wil ik wat doen. Dus ik eerst kijken. Of ik daar geld voor kan krijgen. Zou ik eens wat van die boedelbeschrijvingen kunnen zien? Ik breng je naar Lien Kiepen. Hallo. Lien, zou jij Frits eens wat boedelbeschrijvingen willen laten zien? En hoe je daarmee werkt? Hij gaat misschien Amsterdam doen. Maar ik heb nog helemaal niets om te laten zien. Ik ben nog bijna niets opgeschoten. Maar toch wel boedelbeschrijvingen? Uh, nou, anders haal je Rieden maar bij. Ik ga nu eerst even naar Babel, maar straks praten we er nog wel over. Dag meneer, is van deze? Ik weet niet wat hij heeft. Het is elke keer wat. Frits Bloemberg heeft me gevraagd of ik werk voor hem heb. Aardige jongen. Ik heb daar nog geen hoogte van, maar het lijkt me wel een aardige jongen. Uh, ik heb ook wel werk voor maar ik weet niet hoeveel geld ik krijg dit jij. Je hebt het geld van asjes. Heb ik geld van asjes? Uh -huh. Je hebt zelfs een heleboel geld. Want officieel werkt hij maar twee uur. De rest blijft over. Maar dan krijgt hij niks. Jawel, hij krijgt gewoon zijn salaris. Maar dit is ziekengeld. Dat krijgen we terug. Sinds wanneer is dat dan? Al heel lang. Zolang als hij ziek is. En waar is dat geld dan gebleven? Dat is in de algemene pot gestopt. Het meeste is naar koos gegaan... En naar Bart de Rode. Maar dat had ik dan toch moeten hebben? Dat vind ik ook. Maar je hebt er nooit om gevraagd. Ik wist niet dat het geld er was. Nou, dan zullen we met Balk over praten. Hoeveel uur kan ik hem daarvoor aanstellen? Zeker veertig uur, als hij ook in schaal 112 moet. Want als je zit aan zijn top. Ik praat hem met Balk over. Dank je. Uh, wacht even, ik maak dit eerst even af. Juist. Ga je um, Ik hoor van Bavelaar dat we voor Asjes geld krijgen. Ik wist dat niet. Daar is een rijksregeling voor. Ik zou dat geld wel voor mijn afdeling willen gebruiken. Heb je iemand? Frits Bloembergen. Dat is de jongen die Mark geholpen heeft. Oh, die. Een medievist. Wat wou je hem laten doen? Inschakelen bij het boedelbeschrijvingsonderzoek, maar dan voor de 17e, 18e eeuw. Voor hoeveel uur? In principe een volledige baan. Vraag aan Bavelaar of dat kan, maar zeg wel tegen hem dat hij niet kan rekenen op een vaste aanstelling, ook niet als Asje zou verdwijnen. Goed. Wacht nog even. Ik wou Appel vragen om voorzitter van de wetenschapscommissie te worden. Zou jij hem eens willen polsen? Hoeveel haast heeft dat? Veel. In ieder geval voor de vergadering van jouw commissie. Wanneer is die? 19 januari. Dan voor 19 januari. Ik zal het doen. Ik oh, nog iets. De directeur zal straks secretaris van de wetenschapscommissie worden. Dat betekent dat er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats heeft. Met het oog daarop wil ik voortaan bij jullie voortgangsrapportages zijn. Ik vind het natuurlijk best als je, je ongeduld dan maar weet te bedwingen. Want de meeste van mijn mensen hebben toch al moeite hun mond open te doen. <lacht> Precies. Balk wil bij de voortgangsrapportages zijn. Dat zat erin. Er we hebben helemaal niks meer te zeggen. Misschien is dat ook wel goed voor ze. Goed? Het zou helemaal geen kwaad kunnen als ze eens wat harder werden aangepakt. Zou jij dat leuk vinden? Waarom niet? Wij worden hier veel te veel ontzien. Maar als ik kritiek heb, dan staan jullie op je achterste benen. Ik niet. Je mag mij best nog wat harder aanpakken. Daar word je alleen maar beter van. En we mogen Frits Bloembergen aanstellen. Van het geld van Bart. Misschien is dat we dat hadden. Uh, is hij er nog? Ik geloof dat hij met Lien bij Rie zit. Dan ga ik daar eerst maar eens naartoe. Linksom! Uh, Jaring, je hebt gezien dat Balk een stafvergadering wil houden? Ja. Zijn daar nog gevaren voor ons aan verbonden? Als je die stafvergadering wil gaan gebruiken om een eigen onderzoeksbeleid te voeren... Dat zou heel vervelend zijn. Dat zou vervelend zijn. Uh, we hebben dan ook bij de voortgangsrapportages, zijn. Kunnen we daar niets tegen doen? Ik zou niet weten wat. We waren in ieder geval voorafgaand aan die stafvergadering een keer bij elkaar gaan zitten... om een gezamenlijk standpunt te bepalen. Dat lijkt me wel goed. Maar we hebben we eerst nog de voortgangsrapportage en de vergadering van de commissie. Wou jij nog iets doen met de commissie? Dachten we dacht over om op taart te tracteren en Kaartje Kater en veld Veldhoven een boeket bloemen te geven. Geen borrel? Een uh, borrel? bij uh, geen borrel. Nee, dat is ook maar beter van niet. Ik ga voor dat we op de laatste vergadering nog allemaal zat worden. <laughs> maar ik kom eigenlijk voor iets anders. We krijgen iemand bij van het ziekengeld van Asjes en daar zoek ik een plaats voor. We hebben nou dat kamertje bovenop bijgetrokken... maar daar komt die Carla Tulp als ik eindelijk toestemming krijg van het arbeidsbureau... en zelf zitten we tot de nok vol. Ik heb aan de kamer van Richard gedacht... maar het lijkt me beter om Richard te ontzien. Heb jij er bezwaar tegen als ik hem bij Rie zet... Het voordeel is dat die jongen ook op het boerderonderzoek gezet wordt, zodat hij en Rie straks hun gegevens kunnen uitwisselen. Heb je daar met Rie over gepraat? Rie heeft geen bezwaar als hij maar niet stinkt. En hij stinkt niet. Ik heb niet geroken. Als Rie er geen bezwaar tegen heeft. Freek, kan natuurlijk ook bezwaar maken, want zijn bureau staat er nog. Misschien kun je het dan ook nog even met Freek overleggen. Dat zal ik doen. Maar jij hebt er dus in principe geen bezwaar tegen? Nee, rechtsom. Uh, uh, uh, Maarten, ik wou je graag even spreken. Mark, ja, ik ben met het boek van Kapitein bezig, omdat jij dat nog in dit nummer wilt hebben. Weet uh -huh. uh, je dat nog altijd? Hij is net abonnee geworden en die groep sociologen waar hij toe behoort... is voor ons een belangrijke groep. Ja, het is een slecht boek. Wat nu? Nou, Waarom is het slecht? Ja, omdat hij geen enkel gevoel heeft voor de historische realiteit. Hij is een fervente aanhanger van Elias, mm -hmm. maar hij mist diens eruditie. Het is een echte socioloog. Wat hij over het verleden zegt is voornamelijk een projectie van de ideeën uit zijn eigen kring... Zonder enige bronnenkennis. <laughs> het begint natuurlijk allemaal in de middeleeuwen, want dat hebben ze van Elias. Hè. In de middeleeuwen is de chaos, daar heerst het recht van de sterkste, die te paard gezeten de anderen onderdrukken. En vervolgens wordt het dan langzaam beschaafdere. Te paard. Ja. Ja. ja, en dan uh, zo man had dan natuurlijk ook nog het juice primae noctis, want dat halen ze er ook altijd bij. ...terwijl je maar één goed boek had hoeven lezen... ...om te weten dat het allemaal wel wat genuanceerder ligt. Redeloze, ongeremde <lacht> holbewoners. levi brulachtige wilde. <lacht> maar wat nu, hè? He? Heeft ons dat boek eigenlijk ter recensie gestuurd? Nee. Oh. Dus we hoeven het niet te bespreken. We hoeven het niet. Maar dat lijkt me niet de juiste vraagstelling. De vraag is... ...of onze lezers verwachten dat we het bespreken... Ik zou het liefst zien dat je dat boek wel besprak en zegt wat je bezwaren zijn. <lacht> dus niet dat die jongens laten intimideren. Ik begrijp het. Hoeft niet meteen een lange kraakactie te worden, kort kan ook, maar met je bezwaren. <lacht> ik begrijp het. <lacht> maar, <coughs> Mark, nu iets anders. Um, ik weet niet wat Jaap precies voor heeft met die stafvergadering, maar ik. Uh... Hou er rekening mee dat hij de hoofdenvergadering wil uitbreiden met een aantal personeelsleden tot een instituutsraad. Die dan als klankbord moet gaan dienen voor zijn beleid. Niet onmogelijk. Ik ben daartegen. Ik vind dat de afdelingshoofden hun personeel moeten vertegenwoordigen. Maar dat ze dan ook door hun personeel afgezet moeten kunnen worden. Dus niet één man die daar zit namens het hoofdbureau en één man die daar zit namens het personeel. Je begrijpt dat ik mezelf de kans wil geven om eruit geknikkerd te worden. Ja, dat heb ik begrepen. Maar ik heb ook de pest aan grote vergaderingen. Dat is schijndemocratie. Eigenlijk zou het beleid gemaakt moeten worden door één man. Maar dan een man die gekozen en afzetbaar is. Ik geloof dat werkelijk beleid altijd maar door een paar mensen gemaakt wordt. Hè? En, en terloops, Zoals wij daarnet gedaan hebben. Vreemd is het wel, maar niet onbekend, dat niemand je ziet zitten, als je nergens bent. Bulk. ...heeft te kennen gegeven dat hij voortaan bij de voortgangsrapportages wil zijn. Hij is vandaag verhinderd. Uh, ik weet niet of hij bij dat plan blijft... ...maar als dat zo is, dan denk ik erover om voorafgaand aan de vergadering... ...met ieder van jullie afzonderlijk een gesprek te hebben... ...op grond van het stuk dat jullie hebben ingeleverd... ...zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Is dat goed, Geert? Heb jij enig idee waarom dat is? Omdat Balk straks als er een wetenschapscommissie is... ...direct verantwoordelijk wordt voor het beleid. Het is toch geen motie van wantrouwen tegen jou? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar jij blijft toch zeker verantwoordelijk voor ons? Balk weet toch niets van volkscultuur? Balk is historicus. Maar wij zijn toch geen historici? Wij zijn ook historici. Dat hoef je toch zeker niet te nemen? Je bent toch het hoofd van de afdeling? Maar Balk is directeur. Nou, ik zou het niet pikken, hoor. Ik heb straks niet veel meer te pikken. Bovendien... <macht> Het is geen ramp als we maar verdomd goed weten wat we doen. En dat zullen we toch moeten, want daar is de wetenschapscommissie voor ingesteld. Dat is ook de zin van deze vergadering. De kritiek die je hier krijgt, wapentje tegen aanvallen van buiten. We moeten elkaar ervoor behoeden dat onze onderzoeksprogramma's straks door de wetenschapscommissie de grond in worden geboord. Ik zal jullie daar zoveel mogelijk voor behoeden, dat is mijn taak, maar ik kan dat alleen met jullie hulp... Want ik weet niet alles en ik kan niet alles. Probeer dus op de stoel van de wetenschapscommissie te gaan zitten. Als we de verschillende onderzoeksprogramma's bespreken. Wees niet bang om kritiek te geven. In deze vergaderingen zwijgen uit loyaliteit een verkeerde keuze. Loyaal zijn we naar buiten toe, naar binnen sparen we elkaar niet. Dat is in het belang van iedereen. Is dat begrepen? Dan hoop ik ook maar dat het jullie instemming heeft. ...moeten we ook niet nog over die stafvergadering praten? Uh, daar wou ik een aparte vergadering aan besteden. En wat is dan eigenlijk nog de zin van onze eigen commissie? Die heeft geen zin meer. Die wordt opgeheven. Omdat ik gehoord heb dat er niemand in de wetenschapscommissie komt... ...die verstand heeft van muziek? Nee. Nou, wie verdedigt ons straks dan? Ik. Maar jij weet ook niks van muziek? Nee. Kan jaring dan niet bij die vergaderingen zijn? Ik weet niet wat dat precies van plan is... Uh... Ik hou er rekening mee dat hij meer mensen erbij wil betrekken, maar ook dat is een punt voor die aparte vergadering. Ik moet je zeggen dat ik het heel onbevredigend vind, zoals het gaat. Ik ook, maar er is weinig aan te doen. Nog iemand iets?